12 uur. Het NOS Journaal. Jeroen Chipkama. Gestrand schip Nieuw-Zeeland in stukken gescheurd. Iraanse uraniumfabriek snel operationeel... en makelaars willen keurmerk verhuren. Het weer. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Op een enkele bui na blijft het droog en wordt het een graad of 9. Morgen is het bewolkt en valt er af en toe wat regen... en dan wordt het ongeveer 8 graden. Voor de kust van Nieuw-Zeeland is gebeurd waarvoor iedereen al maanden bang voor was. Het vrachtschip Rena, dat in oktober was vastgelopen op een RIF, is in tweeën gebroken. Bergers van het Nederlandse bedrijf Zwitser Selvage proberen het schip te bergen. Corradings van Zwitser Salvage er werd dus al voor gevreesd. Komt het toch nog onverwacht? Nee, dit was wel iets wat uh, altijd mogelijk uh, uh, was. Het weer uh, is ernstig verslechterd in de afgelopen periode. En uh, inmiddels, uh, zoals u ook heeft kunnen zien, is het voor- en het achterschip uh, van elkaar gescheiden. Ja, dan was er al veel olie weggepompt. Komt er nou nog veel meer in het water? Nee, bijna alle olie is in de afgelopen maanden eigenlijk uit het schip gepompt. Uh, vanaf het moment dat het uh, op het rif is gelopen. Dus de kustlijn uh, zal wel te maken krijgen mogelijk met uh, aanspoelen van olieresten en containers en brokstukken. Maar hoewel elke druk wel te veel is, uh, zal het risico voor het milieu fractioneel zijn... in vergelijking met uh, de situatie toen het schip op het rif liep. Ja, hoe, hoe, hoe ver stond het met de berging? Hoeveel containers uh, waren er al uitgehaald en hoeveel... Zit, liggen we nu nog in zee? Nou, er waren uh, al uh, enkele honderden containers van het schip uh, gehaald. Uh, die beerging van die containers zal uh, nu uiteraard bemoeilijkt worden. Vanochtend uh, is een klein team van onze experts uh, met een helikopter op het voorschip afgezet. en uh, Zij zijn nu uh, een vaststelling aan het doen van uh, de situatie. Het achterschip is te gevaarlijk om uh, nu op te komen. Maar de vaststelling van ons expert zal worden doorgegeven aan een, een scheepsbouwkundig ingenieur die verdere stabiliteitsberekeningen gaat maken. En dan kunnen we ook zien hoe het schip uh, uiteindelijk zal komen te liggen. Ja, want hoe stabiel liggen die twee stukken nu eigenlijk? Nou, het uh, voorschip ligt uh, heel stabiel. Dat uh, ligt nog steeds heel vast op het rif. Het achterschip uh, is wel aan het bewegen en uh, is ook inderdaad nu losgeraakt en maakt een, uh, een behoorlijke hoek naar uh, stuurboordzijde. Ja, wordt het lastig om te bergen dan? Het wordt er niet makkelijker op, zeker ook het bergen van de containers zal weer extra bemoeilijkt worden. En het mogelijke uiteindelijke opruimen van het schip zal er ook niet simpeler op worden. Nee, hoe lang gaat de berging duren, denkt u? Nou, dat is altijd heel moeilijk om daar een exacte tijd voor aan te geven... maar we houden er toch wel rekening mee dat het bergen van de containers... en dan spreek ik nog even over de oude situatie... toch wel uh, uh, enkele maanden zal gaan duren. En voor het, uh, opruimen van het, uh, het eventueel opruimen van het uh, wrak... zal nog een langere tijd uh, moeten worden gerekend. Dank u wel, meneer Ranings van zwitsers Dank voor uw uitleg.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 Door de fabriek zullen de spanningen tussen het Westen en het Iraanse regime verder oplopen. Het Westen verdenkt Iran van het ontwikkelen van kernwapens... hoewel de Iraniërs altijd hebben gezegd dat hun nucleaire programma alleen voor vreedzame doeleinden is. Door de crisis op de woningmarkt gaan makelaars steeds meer huizen verhuren. Vooral tijdelijke verhuur door mensen die hun huis niet kwijtraken is een trek. Maar dat trekt regelmatig criminelen aan. Gevolg wietplantages of grote groepen Oost-Europese arbeiders in huis en 10.000 euro schade voor de huiseigenaar. Een bijdrage van Henrik Willem-Hofs. Meneer van de Ploeg van de VBO-makelaars... een koepelorganisatie in Nederland, een van de drie. Hoe komt het nou dat er zoveel ja, toch problemen zijn... met de verhuur door makelaars? Nou ja, het is natuurlijk een makkelijke verdienste erbij. De markt voor de kopen en de verkopen is behoorlijk gedaald met 40 tot 50 procent. En dan de gemiddelde makelaar zoekt natuurlijk toch op zoek, is op zoek naar alternatieve inkomsten en is zo'n huurtransactie best aardig. En dan komen huiseigenaren die hun huis niet kunnen verkopen, die zeggen, kun je geen huurder regelen? Ja, precies. Die mensen die de huis natuurlijk nog niet verkocht hebben, maar wel al een ander huis hebben gekocht, ja, die zijn natuurlijk toch op zoek naar een alternatieve inkomstenbron. Maar hebben die makelaars dan wel verstand van verhuren? Want ja, dat deden ze tot voor kort eigenlijk amper. Ja, kijk, we zien een ontwikkeling dat er een heleboel makelaars zijn die zeggen van nou, we doen dat er even bij. En uh, daar maken we ons ook wel een beetje zorgen over uh, of dat wel allemaal goed gaat. Want in de reguliere opleiding zit natuurlijk dat huur-verhuur best wel. Maar als je dat echt als een specialisme wil behandelen, dan moet je toch daar wat serieuzer naar gaan kijken. Dus we zijn ook aan het uh, bekijken of we dat beter kunnen borgen. En hoe wilt u dat gaan doen? Nou, door de makelaars die zich bezighouden met huur-verhuur huur, ook echt onder certificering te brengen. Wat betekent dat? Nou, dan worden ze permanent op de vakkennis getoetst. Ze moeten vijf maal per jaar naar permanente educatiebijeenkomsten. En om de zoveel jaar moeten ze gewoon aantonen dat ze nog verstand hebben van staal, steen en hout. Want verhuur is toch wel een heel ander vak als verkopen. Nou ja, er spelen andere risico's mee. Ik breng een, herinnering, of een uitzending van de NOS in herinnering. Waarbij er natuurlijk met wel zelfs het een en ander misgaat. Ja. En daar moet je gewoon op geëquipeerd zijn als makelaar. Ik stel tevreden vast dat er een aantal initiatieven zijn waarbij makelaars gewoon zeggen van nou we doen zo'n huurtransactie. Maar wij gaan ook maandelijks gewoon in het huis kijken of de huurder er echt woont en of die wietplantage er inderdaad niet in zit. Nou vind ik een goede ontwikkeling. Want Het is heel schadelijk hè, voor de markt als er veel gevallen zijn waarbij mensen ja, eigenlijk met een hele grote schuld blijven zitten. Ja, het is uh, zeer schadelijk. Uh, ik heb wel de indruk dat uh, de schade vooral ontstaat door uh, makelaars uh, die niet aangesloten zijn bij een brancheorganisatie. Ja, en dat is natuurlijk toch een beetje het lastige in de markt, dat dat kan bestaan in Nederland. Ja. Maar durft u uw hand in het vuur te steken voor al uw uh, aangesloten leden? Nee, dat doe ik niet. Uh, want uh, ik heb natuurlijk ook al kennis gekregen van alle ontwikkelingen die er op dit moment gebeuren. En dan zeg ik van nou, wij moeten daar gewoon beter proberen de zaken te borgen. En daar zijn we ook druk mee doende.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 Het bezoek aan de Emiraten is het vijftigste staatsbezoek van de koningin. Dit is het NOS Journaal, Jeroen Tjepkama. In Gorkum heeft de brand weer een grote brand in een bedrijvenband onder controle. Het vuur ontstond een paar uur geleden in een voormalige bakkerszaak, de politie. Het is een bedrijfsverzamelgebouw, dat betekent dat er meerdere bedrijven in één band zitten. De brand is in ieder geval wat rook betreft overgeslagen naar een aantal... Van de, van de ruimte waar het allemaal gevonden is. Ik sprak net de brandweercommandant. Hij sprak de hoop en de verwachting uit dat het kwestie is van enkele uren voordat de brand helemaal is nageblust. De rook waait in de richting van de A15. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand in Gorkem. In een gevangenis in Afghanistan, die wordt geleid door de Amerikanen, zouden gedetineerden zijn mishandeld. Dat staat in een rapport van de Afghaanse regering. Een commissie sprak met de gevangenen. van wie sommigen zeiden dat ze geslagen en gemarteld zijn.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 Het blijft sneeuwen in Zuid-Duitsland en Oostenrijk. In Beieren is de kans op lawines toegenomen. En in Oostenrijk zijn wegen afgesloten. René Pesset van de ANWB, hoe erg is de situatie? Het is uh, voor mensen in Galtuur vervelend. Want als ze nog niet uh, Galtuur hebben verlaten, dan zitten ze weer vast. Want uh, die stad is, of dat plaatsje is sinds gisteren, weer van de buitenwereld afgesloten. Wat het opnieuw is uh, gaan sneeuwen. Zaterdagmiddag uh, ging de weg open, maar nu is ze dus weer dicht. Ja, Galtuur, dat is dus in Oostenrijk. En in Duitsland, daar, daar is dus nu ook lawinegevaar. Ja, in het uh, zuiden van Duitsland, in de Beierse Alpen, uh, meestal is het lawinegevaar uh, fase 3 op een schaal van 5. Uh, maar in de Werdenfelser Alpen, daar uh, is het uh, zelfs 4. Het is wel zo dat het boven de boomgrens pas echt uh, gevaarlijk wordt. Blijf je tussen de bomen, dan, uh, ja, dan is het iets minder gevaarlijk. Ja, wat voor advies geven jullie nou aan mensen die op wintersport willen? Nou, om in ieder geval even te kijken op uh, ofwel onze buitenlandse verkeersinformatiepagina's op teletext of op awb.nl. Voor de laatste informatie voordat je op weg gaat. Uh, sneeuwkettingen bovenop de bagage leggen, want die heb je absoluut nodig. Want er is zoveel sneeuw gevallen de afgelopen dagen. En uh, tussen vandaag en dinsdag komt er op sommige plaatsen nog een meter sneeuw bij. Dankjewel René Passet.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 Ze zou een van de honderdduizenden zogenoemde troostmeisjes zijn geweest. De man zou tegenover de Koreaanse politie ook hebben verklaard dat hij vorige maand brand heeft gesticht in het Yasukuni-monument in Japan. Dat heiligdom is omstreden, het staat symbool voor de Japanse militaire agressie. In Amstelveen is een doodgevallen gevallen toen een sneltram op de achterkant van een bus reed. De klap was zo hard dat een vrouw van 25 achterin de bus eruit werd geslingerd... en tussen de bus en de tram terecht kwam. Ze overleed ter plekke. Het ongeluk gebeurde rond tien uur gisteravond bij tramstation Poortwachter in Amstelveen. Hoe het kon gebeuren is nog niet duidelijk. Sport. In Boedapest is de derde dag van de Europese kampioenschappen allround begonnen. Op de buitenbaan van de Hongaarse hoofdstad zijn de mannen begonnen aan hun 1500 meter. Sebastian Timmerman gaat op deze afstand de beslissing vallen. Het zou zomaar kunnen. Uh, de druk ligt op de schouders van Jan Blokhuizen. De leider in het algemeen klassement na de 500 meter en de 5 kilometer die gisteren zijn verreden. En het verschil naar Sven Kramer toe... Die gisteren de 5 kilometer won, is maar klein. 1 seconde en 12 honderdste. En Jan Blokhuizen is dit seizoen wisselvallig op de 1500 meter. Bij de NK-afstanden uh, kwalificeerde hij zich niet voor de Wereldbekenwedstrijden. Vorige week bij de Schaatsweek verloor hij 1 seconde en 3300 honderdste. Op Kramer op de 1500 meter. Dat is een slecht vooruitzicht. Maar aan de andere kant reed hij een paar weken geleden in Groningen een dik record. Dus dat wordt afwachten hoe het, het Blokhuis om kan gaan met de druk. Kramer zit hem op de hielen, op ja, de huid. Wanneer komen ze in actie? Ze rijden in de laatste rit, zoals het hoort als Leiders in het klassement tegen elkaar. De rit daarvoor, de nummers 3 en vier Bukkhoes, Silos. Maar vooral die laatste rit, ja, dat belooft een klapper te worden. Ze rijden ook sowieso op de 10 kilometer tegen elkaar. Dus dan hopen we ook op een mooie finale. Ja, twee afstanden dus nog voor de mannen. De vrouwen hebben alleen nog de 5 kilometer te doen. Gaat dat nog spannend worden? Nou, niet wat betreft de titel, want als Sablikova overeind blijft... dan uh, gaat zij uh, fluitend, zou ik bijna willen zeggen, naar de titel toerijden. heeft ruim vier seconden al voorsprong op Irene Wüst. Wüst is, uh, voor Wüst geldt dat de vijf kilometer haar minste afstand is. En zij zal strijden om het zilver of het brons met Skokova... Voor wie we ook, van wie we ook weten dat de vijf kilometer niet haar beste afstand is. En Perstijn staat vierde, ligt op de loer... en kan misschien nog gaan proberen op het podium te eindigen. Ja, en dan die buitenbaan, hè? Het is buiten, daar in Budapest. Hoe is het met weer? Het is uh, guur... Het heeft vannacht veel geregend. Het zonnetje komt er nu eigenlijk voor de eerste keer weer een beetje uh, doorheen. Hoge luchtvochtigheid, zo nu en dan het een beetje. En je ziet toch wel dat de baan uh, daardoor ook heel langzamer zeker opdroogt. Er staat weer een harde wind. Maar de omstandigheden uh, lijken dus allemaal ietsje minder te zijn... dan bijvoorbeeld gisteren toen we een prachtige schaatsdag hadden... hier op deze open baan in Boedapest. Dankjewel, Sebastian. De hoofdpunten van het nieuws. Nieuw-Zeeland vreest voor verdere schade aan de natuur... nu het vrachtschip Rena in twee is gebroken. De meeste stookolie in het schip was weggepompt... maar er zal waarschijnlijk opnieuw olie in zee terechtkomen. Iran zal op korte termijn een ondergrondse fabriek... voor de verrijking van uranium in gebruik nemen... heeft het hoofd van de Iraanse organisatie voor atoomenergie gezegd. En organisaties van makelaars willen dat er strengere eisen worden gesteld... aan makelaars die huizen verhuren...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 De kruistocht tegen een sekte die zijn familie te gronden richtte. Ik moest het zelf weten. Als ik de eeuwgeduisternis in Wouden... dan was dat mij pakje aan. Geheime bandopnames bewijzen de hersenspoeling van volgelingen. Dat en meer in Karo Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Mile wasmachines vanaf 799 euro. Eerstweekamp.nl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 Later werkte hij ook bij NOC en NSF en uh, hij was mental coach voor menig sportteam. Ook Cassie uh, kijken met Rus en Cent, Ron van Gouwen, Hoe begon het tv-jaar? Ja, de eerste weken van januari op televisie zijn altijd een beetje slapjes. Weinig nieuwe dingen, maar dat wil niet zeggen dat er niets leuks voorbij komt. Straks de mooiste nieuwe tv-series uit binnen en buitenland. En onze vliegende kip Zul van der Wart. Uh, op pad, Zul, waar ben je deze week? Ik zit bij de Chinees. In Winschoten. En daar zit ik niet alleen, daar zit ik met Arie Haan. En Arie Haan is even terug uit China, vandaar dat ik dus bij de Chinees ben. En we gaan zo meteen praten over zijn leven in China. Zijn voetballeven als trainer en als mens. Wat hij daar allemaal tegenkomt. En we houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen van het EK Allround Schaatsen in Budapest. De 1500 meter bij de mannen is aan de gang. Reacties op www.deperstribune.nl Joop Albert Haag, goedemiddag. Goedemiddag. Ik zeg Joop, dat mag. Ja. We zijn leeftijdgenoten, dus uh, we klimmen uh, naar elkaar toe. Uh, jij uh, uh, kijkt natuurlijk ook naar het schaatsen, neem ik aan. He? Ja, natuurlijk. Uh, ja, ja, we zeggen allebei natuurlijk. Uh, ja. Zit dat in het sporthart ingebakken? Nou, schaatsen is denk ik gewoon een, ne ja, een Nederlandse cultuursport. Uh, daar ga je gewoon niet omheen. Dat past bij ons. Uh, Swinters kijken we altijd verlangend uit. Komt er ook uh, natuurreis? Mm. En het is iets wat mij met de paplepel vanaf de jeugd is uh, ingegoten schema's bijhouden... Uh, van A tot Z kijken. Dat ja. laatste hou ik Het ligt niet aan de Friese achtergrond? Nee, nee, nee, nee. Ah. volgens mij is dat toch een iets, wat, uh, iets groter uh, ja. denkraam moet je daarvoor hebben. Friese zijn natuurlijk wel begonnen eigenlijk met TIAF, met een, een totale nieuwe uh, aan, aanvang van een nieuwe episode in het schaatsen aan de overdekte baan. Toen zag je ook dat de meeste kampioenen uit Friesland kwamen. Toen we meer overdekte banen kregen, kwamen de kampioenen uit heel, uit heel Nederland. Het is, een, het is iets wat ons anderen ogenblikkelijk boeit, zoals voetbal, ja, eh, wielrennen Maar, maar ja, jij, was, jij was vroeger een jongen die dus uh, arts, uh, via de statistieken die uit de kranten uh, kon ja. knippen bijhield. Ja, er waren nog kranten waar ja. je zulke grote schema's had. Er werden twee pagina's opgeofferd uh, ja, om meeschrijvers bij te halen. Ja, dat ik, doen we niet meer. ik hoor trouwens commentator Frank Snoeks van de televisie nog wel zeggen, uh, voor de meeschrijvers, dus er zijn nog een heleboel mensen die dat keurig bijhouden. Al die, al die tijden, al die ritten. Ja, dat het, is, ja het, is, uh, het is vaak ook nog wel een aardige manier om te kijken... of ja. de verslaggevers op dezelfde snelheid de interpretatie doen... als die jezelf doet, als ja. je er zelf over nadenkt en meeschrijft. Ja. Je bent uh, vandaag de dag, begrijp ik, voorzitter van NL Coach. Wat is dat? Uh, het is een groep van uh, zeg maar 10.000 uh, coaches in Nederland... verspreid over alle takken van sport... Die met elkaar vinden dat de kennis van de beste coaches zo snel mogelijk beschikbaar zou moeten zijn voor de vader aan de kant, of de moeder aan de kant van de lijn bij een voetbalveld, een hockeyveld. Dus het gaat over zeg maar, sportoverstijgende principes, zoals conditietraining, eh, mentale training, eh, dingen die je moet doen om mensen gewoon te complimenteren of juist te bestraffen wat werkt het beste. En daarin kijken we in, de, in deze moderne wereld, hoe kunnen we gewoon goede principes van het coachen? toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Is dat te concretiseren in een voorbeeld? Wat vragen mensen en wat kun je dan antwoorden? Uh, waar we heel veel vragen over krijgen en waar we antwoorden op geven... zijn gewoon cursussen in de regio... waarbij de beste coaches van Nederland uit die regio... of uit Nederland gewoon training geven of intervisie hebben. Dus hmm. kennis uitwisselen met lokale coaches. Dat doen we door het hele land. Uh, we geven ook een blad uit uh, waar nu 10.000 abonnees uh, op zijn... En dat wordt mede ondersteund... door de, zeg maar, alleen maar die partners in sport... die gewoon ook substantieel een bijdrage leveren aan de sport. We hebben een uh, prachtige raad van advies. Onder andere ja. met uh, Gert-Jan Verbeek, Louis van Gaal... Uh, Mark Lammers zit in het bestuur... Robert Eenhoorn, Peter Blanchet. Dus de, de oh, kortom, alle sporten zijn ook vertegenwoordigd. Alle sporten zijn vertegenwoordigd. Er worden geen sporten geëxcludeerd. Ook moderne sporten die nu nog die niet olympisch zijn... Zitten, zijn daarin uh, verenigd. Omdat in de periode dat ik werkzaam was bij het NOC en NSF... we ook heel sterk gemerkt hebben dat het uitwisselen van kennis... dat dat een onwaarschijnlijke belangrijke inspirator is... Uh, van mensen om gewoon grenzen te verleggen. En als je dan coaches van verschillende sporten bij elkaar brengt... dan ontstaat er toch altijd iets van een tempel van succes... waar ja. mensen in een bepaalde sfeer met elkaar gedachten uitwisselen... over principes die eigenlijk voor elke tak van sport precies hetzelfde zijn. Het gaat over een goed programma, goede coaching... goed materiaal, goede leefomstandigheden... goede voeding, goed herstel. Alleen het decor van de sport... Waarin is je anders. Vind, is ja. anders. Ja. Zoals je het schaatsen niet vergelijkbaar is... met volleybal en niet vergelijkbaar is... met voetbal. Pellen we straks uh, graag uh, nog even verder af. Maar we gaan even naar jouw grote succes. 1996. Dat was de wedstrijd Nederland-Italië. Olympische Spelen, Atlanta. En we... Wonnen Mespoint van Italië weggewerkt. Nu mespoint voor Nederland. En nu kan die alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afwaken. Buiten dan ten over. Ja hoor. Nederland niet met 17-15. De vijfde set. En Nederland wordt Olympisch kampioen. Joop gedaan met Prins Alexander. De spelers zijn ongelooflijk blij. Absoluut topsporters. Die er alles voor over gehad hebben. En hier de bekroning krijgen in Atlanta. Ja, dat was 1996. Dat uh, waren twee punten verschil. En dat is ook het verschil natuurlijk tussen tweede en even roem hè, op zo'n moment. Ja, ik, ik zeg het wel eens. Uh, uh, ik ben in 19, of 4 augustus 6, 1996 voor de tweede keer geboren. Ja. Uh, dus ik ben nu 15,5. Uh, er is geen dag die voorbij, die, waarin ik niet herinnerd word aan dat moment. En dat is even fascinerend als beangstigend eigenlijk... dat zo'n moment je leven kan veranderen. Uh, je krijgt spreektijd. Mensen luisteren naar je... terwijl in het geval we tweede of derde waren geworden... misschien niemand naar je had geluisterd. Terwijl je theorie of je filosofie over sport... dezelfde was geweest. En dat maakt succes... Uh, wat ik al zei, heel fascinerend... maar dat maakt het soms ook wel... dat mensen kritiekloos... dingen van je aannemen... omdat je goud gewonnen hebt. Ja. En dus, is mijn... dus zeg je, ik was net zo goed met een tweede plek een goede coach geweest. Uh, ja, maar dan blijft altijd de eeuwige magie hangen. Hmm. Wat is nou dat verschil tussen die tweede en ja. de eerste plaats? Bij de eerste plaats is het goud. Dat is een metaal wat niet mengbaar is. Met andere woorden dan verstilt de kritiek. Terwijl als de tweede plaats gehaald worden hmm. er altijd nog die fascinatie is van... Wat, was dat, wat had hij nog kunnen doen? Of hadden er die spelers? Want uiteindelijk heb ik natuurlijk niet gespeeld. Wat hadden de spelers beter kunnen doen en wat had de staf beter kunnen voorbereiden om wel Olympisch kampioen ja. te worden? Dat is we ja. even gaan analyseren. Iets wat Bert van Marwijk misschien nu doet na die verloren WK-finale tegen Spanje. Dat Altijd denk... maar kijken waar is het dan toch ja, maar... op het laatste moment misgegaan. Ja, en dan, dan wordt het eigenlijk, dan wordt sport ook interessanter. Dan wordt het leven ja. ook interessanter. Of als obsessie? Op... Ja, dat. Dat kan een obsessie worden als je zegt van... God, ja. wij hebben tien keer tegen Italië gespeeld in mijn periode als bondscoach. We hebben daar acht keer van verloren en twee keer van gewonnen. En uiteindelijk merk je ook dat het verschil niet meer zit... in technische, tactische, in statistische componenten... maar waarschijnlijk, wat we dan maar noemen... een, een bit op de software van de mens die veranderd moet worden... gaan we met ontzag naar Italië kijken of kijken we met respect naar Italië. Zijn ze gelijkwaardig als speler... En komt het aan op mentale processen, zoals strategie, strijdlust... mentale processen, mentale hardheid? Of gaat het om technische zaken die je moet gaan verbeteren? En, en kun, je, kun je één uh, reden noemen waarom het dus toen van Italië werd gewonnen? Um, een van de grote, één van de absolute redenen... die van toepassing is geweest, is dat wij het jaar... zes weken voor de Olympische Spelen... in samenwerking met Rotterdam Topsport... Uh, de World League Finals in, naar Nederland hebben gehaald... Dat is een cruciaal moment geweest dat we dat voor elkaar hebben gehaald. Met de samenwerking met de NOS heel veel geld opgehaald. World League Finals naar Nederland gehaald... om voor eigen publiek, met de steun van het eigen publiek... Uh, te winnen van de beste teams van de wereld. Daar wonnen we met 22-20 in de vijfde set van Italië. Waardoor hmm. wij op onze hersenen ergens een succesbeleving hadden... waar we naar zouden kunnen refereren als we naar de Olympische Spelen zouden gaan. En dat succes, als het één keer kan, kan het ook altijd twee keer. En dat is denk ik toch wel een hele cruciale factor geweest in... dat een aantal spelers zeiden... in 1996 accepteren wij niet meer dat Italië de beste was. Daarvoor dus wel. Mm -hmm. En daarmee in die ene zin zeggen ze precies waar waarschijnlijk het probleem lag. Joop, wij vragen onze gast naar zijn sportmoment van deze week. Waar kom je op uit? Um, ja, dus. Het, een het is merkwaardig, uh, het is een tweespalt Aan de ene kant het moment dat Co-Adriaanse uh, ontslagen wordt. Bij Twente? Ja. En als ja, voorzitter van NL gaat dan ook mijn, hem de, uh, mijn ondersteuning uit naar uh, Theo Bos van Dordrecht. Die bericht heeft gekregen dat hij kanker heeft en daartegen moet gaan strijden. Wat gewoon... Veel erger is. Ja, ik wil zeggen, dan relativeert natuurlijk dan heel erg. Wat er in Twente gebeurt. Dan gaat het nergens meer over. Nee. Dus, maar als, als je zegt. Sportmoment voor datgene wat naar voren gaat. Dan gaat men eerste instantie. Gaat mijn aandacht dan, dan even naar co -Alians. Het probleem is dat uh, we toch in een situatie kwamen. in een onwerkbare situatie terechtkwamen. Wat is er onwerkbaar geweest? Kon hij niet met anderen door een deur? Was hij uh, een eenling op een eiland? Ja, ja dat laat uh, zeg je eigenlijk goed daardoor ontstond er ook een situatie waarin je niet met elkaar verder kon. Joop Munseman, de voorzitter van Twente, die, ja, die moet dan uitleggen... waarom dit ingrijpende besluit is genomen. Ik denk dan eerlijk gezegd als buitenstaande... als je een half jaar geleden iemand met veel lawaai en opgewektheid... en glorie binnenhaalt, dan kan het toch in een half jaar niet zo aflopen. Is dat gek? Nee, dat is, dat is niet gek. Um, als je dat zo constateert. Dit is, wel, dit is wel de gang van zaken die sport tot sport maakt en waarom we ons ook elke dag weer druk over kunnen maken... Over, uh, en met name dan voetbal. Uh, dat Co-Adriaanse een, een, een trainer is met een bijzondere eigen visie... waar hij echt voor staat, is algemeen bekend. Dat staat op zijn deel iedereen heeft toch de 60-jarige uh, 60 Co-Adriaanse als trainer in beeld, neem ik aan? Ja. Met plussen en minnen Met plussen daarbij. en minnen. Het is alleen in een soort schaarse markt... is het altijd soms uh, snel reageren. We halen de beste binnen of we halen de beste van ons lijstje mm. binnen. Er zullen wel wat krasjes op zitten, maar dat managen wij wel. En op het moment dat het mm. uit elkaar gaat... zitten ze natuurlijk altijd in een spagaat. Ja, Hoe ga je dat toch op een elegante manier... Uh, communiceren naar buiten toe dat het niet meer werkt. Nou, ja. Ja. Elegant is in goed overleg, wat Ron Jans van de week... ten opzichte van heer Heerenveen uh, uh, ja. te horen kreeg. En Laat we, nou, ik, ik denk dat mensen maar me gewoon moeten <laughs> zeggen... Ik zeg dan gewoon in overleg. Want dat ja. goed, dat is één van ja. twee van beide partijen. Er moet er één buigen. Er moet er één buigen. Uh, als je op een gegeven moment zegt van... Goh, uh, in het geval ook van Fred Rutte die mm. ermee stopt... die zegt gewoon, mm. het is het einde van een contract. En daar is niks mis mee nee. dat je dat niet verandert. Ja, maak daar niet zo'n ophef over. Ik heb een tweejarig contract. Bij het begin stond het eind al vast. Ja. Waarom maak je daar nou zoveel ophef over? Dat is ook typisch om in de sportwereld daar gewoon geweldig veel lawaai over te maken. Terwijl het gewoon... Ik ga naar een andere baan. Ik kijk naar een nieuwe omgeving. Dat kan ja. soms liggen aan de, uh, de clubkant. En dat kan soms liggen aan de trainerkant. Die denkt van, ik heb het hier ook wel gezien. Maar kun je van afstand uh, analyseren waar het dan fout gaat... tussen Twente, de voorzitter en de trainer? Nee. Ik vind dat ik... Uh, dat niet kan en niet wil. A, omdat ik weet hoe ingewikkeld het proces van coach zijn bij een team is met hoeveel invloed je te maken hebt. Uh, dat is aan de ene kant de, de belangrijkste kant, mm. de spelerskant. En als uh, Munsterman zegt dat hij op een eiland zit ten opzichte van de spelersgroep, dan, dan heb je wel een probleem. Uh, dat tegenover zeg ik, van, ja, er zijn ook Teams en organisaties die het voor elkaar krijgen dus om dit gewoon niet ter discussie te stellen: dus de spelersgroep ook niet de ruimte te geven om elke keer maar weer te zeggen van we dan weer een andere coach hebben. Hoe, we doe je, hoe, hoe voorkom je dat dan? Nou, dat het, het, het, het voorbeeld is natuurlijk aan de ene kant het, uh, uh, is het model wat uh, Manchester United altijd heeft, met Alex Ferguson, die eigenlijk alleen maar vrijdags en zaterdags het team onder zijn hoede heeft. En de rest van de week het team onder de hoede laat van zijn veldtrainers. Dat betekent dat als jij niet alle trainingen geeft... dat mocht er eens een keer een conflict met de speler zijn... dan is er ook er is een natuurlijke afstand. afstand om dat weer eens een keer te ja. laten... tot rust te laten komen... om het vervolgens weer in een gezamenlijk overleg te doen. Op het moment dat je alle trainingen geeft... elk moment tot elkaar tussen haakjes veroordeeld bent... dan escaleert een klein probleem... kan heel snel van een klein vlekje een hele grote vlek worden... tot plotseling een moet en vlek waarvan je zegt... nu moeten we gewoon een beslissing nemen, er moet iets weg. Dus afstand van de coach tot de groep. En, en binnen die groep moet de coach dan uh, één, twee per, uh, personen hebben... Uh, van wie hij het moet hebben ook, op wie die kan ja, bouwen, dat, vertrouwen? Ik, ik denk wel dat je in in groep natuurlijk wel de steun moet hebben... van een aantal pilaren die hmm. ook uh, toonaangevend in dat team zijn. Dat kan de as van het, van het veld zijn, dat kunnen een, een of twee spelers zijn... die toch in de kleedkamer informeel de leiders zijn. En die steun heb je natuurlijk helemaal nodig. En dat heeft ook te maken... met de keuze vooraf van welke, welk spelsysteem... willen we spelen? Past dat bij deze spelersgroep? Is de coach degene die dat spelsysteem... ook van nature in zijn DNA heeft? Zodat je een natuurlijke match... probeert te krijgen. Mm. Dat is niet altijd... even gemakkelijk. En de invloed die... Uh, die dan precies in zo'n club speelt... dat vind ik als buitenstaander... moet je daar niet te veel oordelen op hebben. Want je gaat heel snel in de aannames... ik denk dat... En dat is een van de meest gevaarlijke manieren om je beslissing op te funderen. Ja, nou wil ik niet de lenige geest van 60-jarigen betwisten. Maar dat wist Twente natuurlijk ook: dat uh, uh, Co. inmiddels 60 is. en misschien niet helemaal meegaat met de nieuwste uh, technieken die voorhanden zijn. Nee, ik weet, nou, dat, dat, dat laatste, dat, dat weet ik dus weer niet. Of hij niet daarin meegemaakt. Ik weet wel dat Koom een signatuur heeft. Die bij ja. hem past, zoals Louis van Gaal een signatuur heeft. Johan Cruyff een signatuur heeft. Anton Geesink een signatuur had. En van welke en... signatuur zou Joop daar kiezen? <tie> maken ze een eerlijke keuze? Want dan nu, kijk, Geesink en Kruijf, dat zijn ja. emotionele mensen. En die ja. hebben daarop gedreven. Ja. Van Gaal en Adriaan, ze ja. maken veel rationele, rationele indrukken. Dat lijkt het. Ik kan, dat... ik kan die groep nee. niet. Ik kan die groep niet beoordelen. Dus de chemie, nee. he, dat is een mooi begrip om wat vaag te maken. De chemie tussen ja. een team en een coach is nee. cruciaal maar voor. Maar ik, ik kies jij als coach voor de linker of de rechter hersenhelft? Uh, ja, dat is een prachtig <lacht> nieuw. Ja. Er bestaan geen linker en rechter hersenhelft... Maar, die onafhankelijk van elkaar werken. Maar aan en, welke kant opereer je? Geen, ik, maak je keuze. Ik, ik opereer altijd aan de rationele kant ja, de en gebruik. Ja daarnaast probeer het gevoel te gebruiken om het te ondersteunen. Sebastian Timmerman, het EK 1500 meter en er komen Nederlanders in de baan. In de beslissende ritten nog vier ritten te gaan en dan zitten 1500 meter erop en de eerste Nederlander staat inderdaad klaar op deze mooie buitenbaan in Boedapest, waar het gelukkig weer wat minder bewolkt is dan een uurtje geleden. Toen dreigde het een beetje, spetterde het een beetje, maar er dus waait wel een harde wind, harder in ieder geval dan wat het gisteren middag deed tijdens de 5 kilometer en de eerste Nederlander die op de baan staat is Koen Verwij, En dan gaat het op nemen tegen Jan Schimanski. Zij zijn klaar in de starthouding. En zijn in één keer goed weggeschoten door de starter Jaskalainen uit Finland. Koen Verwij dus die na de eerste dag op de zevende plaats staat. Tegenover Schimanski die achtste is. Ik had iets meer verwacht van Koen Verwij gisteren op de eerste dag. 500 meter. Tiende pakte die veel te weinig tijd op Sven Kramer. En op de vijf kilometer eindigde hij als zevende. Schimanski met een lichte voorspring naar de eerste 300 meter. De snelste tijd staat Trouwens op naam van Sverre Loene Pedersen. Die komt uit Noorwegen. In 54-87. Uh, deze twee heren openen iets beter dan Sverre Loene Pedersen deed. Erben Wennemars zit natuurlijk weer naast me. Erben, ja, ik zei het al, Koen wij viel mij gisteren een beetje tegen. Jou ook? Ja, Koen viel zeker tegen. Want uh, Koen had toch al gehoopt om hier ook op het podium te komen. En hij begint hier aan zijn tweede dag. Maar ja, wat heeft hij eigenlijk nog, uh, nog, het, nog te winnen? Hij, hij wil natuurlijk graag nog ergens een goede afstand rijden. Maar ook bij die opening... Hij wil wel, hij is heel erg verbeterd, maar er zit toch weinig snelheid in. En hij ligt ook, na 700 meter ligt hij al achter op, op, op de pol. rondje 28,4. Tegenover de pol een rondje inderdaad van 28,1 seconde. Hij heeft nu wel een richtpunt op de kruising inderdaad. naar Jan Szymanski toe. Hij kruipt ook, schaats natuurlijk, maar het ziet er een beetje uit als kruipen. Zo richting die grote pol, die stevige pol, die een beetje stilvalt in de buitenbocht. Waardoor Koen Verweij onderdoor kan komen in de binnenbaan. Hij probeert al die kracht op het ijs over te brengen. De bel gaat horen voor de laatste ronde. En met nog één ronde te gaan, ietsje langzamer is nog altijd. dan is de Pedersen. Ja, hebben Maar hij had wel een rondje, 30-0. En Ferreloende was de enige die nog een rondje om 30 seconden reed in de, in de tweede vol ronde. En dat is de hoor. Het is een enorm hoog ritme. Hij wil wel, maar er dus is gewoon te weinig snel, snelheid in. Het wil gewoon niet met Koen Verwij. Laatste bocht voor Koen Verwij. Met de linkerarm nog altijd op de rug. Die begint nu een beetje los te komen als het ware. Het is een beetje de skielenstijl die je terug ziet bij Koen het is onrustig, het gaat alle kanten op. En komt hij dan de snelste tijd aan? Nee, die snelste tijd komt hij niet aan. Want hij komt niet aan die tijd van Sverre Loende Pedersen. En dat is karakteristiek voor het toernooi dat Koen Verwij rijdt. Maar met 1,55-43 verliest hij dan weliswaar tijd op Loende Pedersen. 56 honderdste van een seconde om precies te zijn. Hij blijft hem wel voor in het algemeen klassement na drie afstanden. Maar daar koopt Koen Verwij helemaal niets voor. Het is niet het toernooi dat hij van tevoren had verwacht, had gehoopt dat hij wilde rijden. Die Sverre Pedersen uit Noorwegen staat nog altijd dus aan de leiding. Juskov uit Rusland tweede Koen nu derde in het klassement. We hebben trouwens ook Bart Swings zien rijden en die uh, kwalificeerde zich in ieder geval ook voor de slotafstand en daarmee heeft uh, de Belg, de echte Belg, Bart Swings voldaan aan zijn doelstelling. Hij mag naar het wereldkampioenschap schaatsen in uh, Moskou het WK Allround. Wat laten we niet vergeten. Het EK is in feite gewoon een kwalificatiewedstrijd voor het WK. Wat dat betreft hangt er voor de Nederlanders ook nog veel in de markt. Misschien ook wel voor Tetjan Bloemen als die richting het podium kan Kruipen. En waarom zou dat niet? Tertjan Bloemen staat zesde in het algemeen klassement na de eerste dag. Neemt nu de starthouding aan. Trilt weer alle kanten op met zijn vingertjes en alle ja. kanten ook op met zijn lichaam. Waardoor die Finse starter niets anders kan doen dan een valse start geven aan Tertjan Bloemen. Hij gaat het opnemen tegen Alexis Contain. Dat is de nummer vijf. Bloemen dus de nummer zes. En het onderlinge verschil is niet groot tussen beide heren. Dat is namelijk maar 1800ste van een seconde. Helen. Ja, dat is heel, dat is heel weinig. Het is toch, toch wel typerend dat hij weer een valse start maakt. Volgens mij maakte hij gisteren op de 5 kilometer ook al, al een valse start. Uh, ik sprak hem vanochtend eventjes en hij zei wel dat hij wel heel veel zin had in deze 1500 meter. Want hij reed een hele goede tijdens, tijdens de schaatsweek. Toen reed hij al 1.48.3 volgens mij. Toen dus zat hij toch wel vrij dicht achter, achter de andere jongens. Um, en hij verwacht hier in ieder geval heel erg veel van. En hij moet nu dus in ieder geval gaan uh, proberen om uh, Conté voorbij te gaan in het klassement. Dat zou wel uh, heel knap zijn. Conté die gisteren een hele goede 5 kilometer reed. Daarop derde wet. Uh, vijfde staat dus in het klassement. Maar de nummers 3, 4, 5 en ook 6. Tetjan Bloemen staan relatief dicht bij elkaar. Dat kan nog heel veel kant op. Met vanmiddag die 10 kilometer ook nog voor de boeg. Ze zijn uh, de tweede keer gelukkig goed vertrokken. Bloemen door de buitenbocht heen. Alexis Conté in de binnenbaan knokt zich richting Tetjan Bloemen zitten. Naast zit er inmiddels. Ietsje voor opent. Ook dus ietsje sneller. 25-77 voor Conté En 25-81 voor Tetjan Bloemen. Dat zijn goede openingen voor Oran. Ja, ik, ik ben er nog niet helemaal, helemaal gerust op. Mag ik sneller dat, wat jou betreft? Het mag wel wel sneller. En ik vind ook dat uh, Tetjan heeft een mooie stijl. Maar ik vind Conté wel sterk rijden hoor. We gaan eens kijken of uh, Bloemen in ieder geval nu kan antwoorden in die eerste volle ronde. Dat doet hij. Want uh, via de binnenbocht komt hij weer naast. Alexi, oh, Conté alhoewel. Dat zeg ik wel. Maar Conté versnelt beter eruit en rijdt daardoor weer weg bij Tetjan Bloemen. En hier is de passage naar de 700 meter. Contain rijdt de eerste volle rond in 28,8 seconden. Ja. Beide heren zijn langzamer dan Sverre Pedersen. En nu heeft Contain Erben op de kruising echt het heerlijk ja, voor elkaar. Hij heeft het hele voor elkaar, want hij kan heel mooi na Tetjan Bloemen toerijden. En hij rijdt met het ingaan van de bocht is hij Tetjan al voorbij. En je ziet ook het verschil in energie. Hè? die maakt wel heel veel bewegingen, maar er zit weinig snelheid meer in. En Conten is nu echt weg. Hij komt nu het rechte eind op. En hij heeft toch wel een gat van 20 meter. En je ziet het gewoon het verschil in stijl. Ja. Conten daar, daar zit echt nog wat achter. Die rijdt hier met een rondje. Die rijdt ook al een rondje. 31-0. Dat is eigenlijk helemaal niet snel. En dan kijk ik even naar Tegjauw Bloemen. Die rijdt een rondje 32-4. Die rijdt 3,8 seconden langzamer dan, ja. de, dan de, de snelste tijd tot nu toe. Dat is uh, klaar met uh, Tetjan Bloemer. Die gaat hier uh, een enorme val maken. Duikeling maken in het uh, algemeen klassement. Jammer voor hem. Want uh, gisteren op de 5 kilometer versnelde hij uh, veel te laat. De wind die waait hard in de rug nu van Alexis Conté. Die onderweg is naar de finish. 1,54,87 e zit er niet in hoor. Hij verspeelt toch ook nog weer het een en ander aan tijd in die laatste ronde. Met 1,57,58 rijdt hij slechts de 8 2.01.57 voor Tedjan Bloemen is de negentiende tijd. En dat betekent dat Conter ook uh, zakt in het algemeen klassement. En dat we nu in één keer kunnen zeggen dat Koen Verwijt misschien helemaal nog niet zo slecht heeft gedaan. hier is in één keer Alexie Conter voorbij in dat uh, algemeen klassement. Conter uh, verspeelt zoveel tijd dat uh, Verwijt hem voorbij is gegaan. En ook trouwens de Pedersum voorbij is gegaan. Komt dat door die wind, Erbe? Ja, dat moet wel door die wind komen. Want ik kan je vertellen, uh, Tedjan Bloemen rijdt hier de ene langzaamste tijd. Die rijdt die rijdt. Gewoon ver weg te snel. Ja, die, dat, maar dat begon ook wel heel erg hard te waaien. Als ik keek naar die vlaggen Die stonden helemaal strak. En dat is toch wel buitenschaatsen, Buitenschaatsen in Budapest. Ook nu met de één na laatste rit, natuurlijk. De rit tussen Hobar-Bukku. En uh, Harold Silos, de nummers 3 en 4 in het algemeen klassement. Laten we niet vergeten, ik heb de Nederlandse recordhouder 1500 meter naast me zitten. Maar nu op de baan staat de wereldkampioen op de 1500 ja. meter. Howard Bukku, dat werd hij vorig jaar bij het WK in Insel. En toen dacht ik eigenlijk, nu is hij een keer door die, door die, door die barrière heen gedoken. Vanaf nu gaat hij winnen. Maar valt me in dit toernooi toch weer een beetje tegen. Silos niet. Silos doet het heel goed. En hij staat op de vierde plaats in het algemeen klassement. Ze zijn in één keer goed weg. Bukku rijdt al meteen een beetje het verschil dicht naar Harold Silos. De vlaggen staan inderdaad weer strak. Als wij naar rechts kijken waar uh, zeg maar de vlaggen rondom het podium hangen. En we gaan uh, eens even kijken, meekrijgen of dit dan ook van grote invloed is op deze rit. Harald Silos heeft een lichte voorsprong ten opzichte van Hobart Bukku. En opent in 24,9 seconden. 25,15 voor Bukku. Die versnelt in de binnenbocht. En daarna met een hele lichte voorsprong op Harald Silos. Er ben op de kruising komt. De Silos zit er al bijna ah, na. Die Silos die rijdt heel hard op Bukku in. En met het ingaan van de bocht is die Bukku al wel voorbij. Ik vind het een hele mooie slag. En ik val me toch een klein beetje tegen van Bukko, want bij de opening reed Silos al, Silos al weg. Terwijl ze eigenlijk naast elkaar de bocht uitkwamen. Dan denk je van haak aan, zorg dat je ervoor bent. En dan zijn na 700 meter toe zie je een enorm verschil. Want Bukko heeft nu al een rondje, 28.5. Hij is wel snel, maar dan heeft Silos al een hele harde eerste rondje En dat heeft hij ook, want hij heeft een rondje 27-6. Die is er vandoor gegaan en behoorlijk ook. Die is goed geaccelereerd vertrokken op deze 1500 meter. In die eerste, nou ja, dikke twee ronden. Of de eerste anderhalve Ronde inmiddels alweer meer afgelegd. Nu valt hij wel stil hoor, in de buitenbocht. Zien de ogen. Bukko komt dankzij de binnenbocht ietsje terug. Silos moet nu gaan knokken. Met de 1100 meter de bel voor de laatste ronde. Let's kijken wat die volle ronde nu is. Na de 27.6 van net. Nu een rondetijd van 30 is dus Bijna drie seconden ze vallen hebben. Dat moet wel iets met de wind te maken hebben. Maar Silons kruist wel over Bukko heen. Hè. Dat is toch wel een groot verschil hoor. En heeft Bukku die laatste buitenbocht... dan heeft hij misschien, omdat hij iemand voor zich heeft rijden... kan hij er een beetje heen rijden, maar ik denk het niet. Ik denk het niet. We gaan naar de laatste 150 meter van Silos. Bijna de laatste 100 meter, want hier komt de laatste, laatste, laatste rechteind opgereden. Bij de armen los. Bukku gaat hier ook een ferme tik krijgen voor dat algemeen klassement. Silos gaat de rit winnen. Maar ook hij komt niet aan die tijd van Sverreloende Pedersen. 1.55, 48, om 1.56, 35. En dat betekent wel dat deze twee rijden de Koever wij voorblijven in het algemeen klassement. Maar de verschillen zijn klein, zeg. Bukkou die staat nu achter Silos. Silos is Bukku voorbij gegaan in het klassement. Het verschil straks op de, op de 10 kilometer tussen deze twee, twee... honderdste van een seconde, hebben. Ja, maar er moeten ook wel enorme wisselende omstandigheden zijn. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat je tussen de eerste ronde en de tweede ronde... ...in de 5 kilometer een verval hebt van drie seconden. De... Ja, dat had Silos bijna. Bijna drie seconden verval. Nou, dat is heel veel. Dan moet er wel iets met die, met die wind aan de hand zijn. Lijkt nu weer eventjes iets minder. Ja, op het moment dat ik het zeg, dan zie je die vlag weer gelijk strak trekken. Als we gaan beginnen aan de laatste rit, de koningsrit natuurlijk, van de 1500 meter tussen de nummers 1 en 2 in het algemeen klassement. Jan Blokhuizen en Sven Kramer eens kijken hoe zij gaan knokken tegen de omstandigheden. Het heeft dan natuurlijk ook wel wat. Het is wel de charme van zo'n buitentoernooi. Aan de andere kant, het is natuurlijk wel het mooiste als de omstandigheden voor iedereen gelijk zijn. 1 seconde en 1200ste staat Jan Blokhuizen voor op Sven Kramer na de eerste dag in de dat hij vorige week bij die EK kwalificatie 1 seconde en 33 honderdste verloor op Sven Kramer op de 1500 meter. Maar ja, aan de andere kant kun je er ook weer tegen inbrengen. Terwijl ze de startpositie aannemen dat Blokhuizen een hele goede 1500 meter recent nog reed in Groningen en daar een dikbare record reed. Ze zijn goed vertrokken. Wie heeft de betere start hebben? Ik denk dat Jan Blokhuizen een hele mooie start heeft. Hij rijdt nog een klein beetje op Sven Kramer in. Maar Sven Kramer, ze wil hier heel graag deze 1500 meter winnen. Want hij heeft er helemaal geen zin in om om zo'n tijd goed te moeten maken op, op Jan Blokhuizen. Hij wil heel graag die 1,1 seconde goed maken. Nu dat hij gecontroleerd die laatste afstand kan gaan rijden. Hier komen ah. de openingen voor bij de heren: 25-6 voor Kramer, 25-7 voor Jan Blokhuizen. Kramer die goed versnelt in de buitenbocht. en nu het eerste voordeel heeft. als uh, rijder die in de buitenbaan is vertrokken. Namelijk dat hij op de kruising naar zijn opponent kan toerijden. En dat doet hij ook prima. Had een mooi richtpunt aan Jan Blokhuizen. En dat voordeel heeft hij strakjes nog een keer. En dat kan wel eens het voordeel gaan worden. Voor... ...voor Sven Kramer die door de binnenbocht heen een verschil heeft gemaakt van een meter of vijf. En beide armen op de rug gehoord. Dat vind ik opvallend. Beide armen op de rug en hij pakt toch een gat van toch wel, de, wel zo'n 10 meter. Rondje 28.9 voor Jan Blokhuizen om een rondje 28.4 van Sven Kramer. Omstandigheden? Een, ja, de omstandigheden zijn redenen. Het draait wel hard, maar het waait niet extreem hard. En dat maakt eigenlijk ook niet uit, want ze rijden echt tegen elkaar. En Sven vindt het lekker, want hij raadt nu de buitenbocht in. Het gat is te groot voor Jan Blokhuizen om het in één keer dicht te rijden. En hij heeft zometeen nog die laatste kruising. En de laatste binnenbocht. binnenbocht ja. en het en... gaat een spannende kruising worden, want we komen hier recht eind op. En het gat is 10 meter. Ik vind het voordeel van Sven Kramer. Die er misschien wel eens over Jan Blokhuizen heen kan gaan kruipen. Of gaan kruisen dadelijk op die kruising. Als Jan Blokhuizen. Ondanks die ronde van 29,6 nou. jaar. Oh, oh, oh. Ja, naast elkaar. Oh, Blokhuizen. Nu moet je meteen naar rechts gaan. Nou, dat lossen ze dan uiteindelijk net goed op. Maar de ruimte was klein hoor. Blokhuizen nam een risico. Kramer zit er al naast. Blokhuizen moet nu in de buitenbocht gaan proberen mee te lopen. 1 seconde. En 1200ste moet Sven Kramer goed maken op Jan Blokhuizen. En ik denk dat hem dat gaat lukken. De laatste 100 meter. Ze persen er allebei van uh, alles aan. Uit. En hier komt Sven Kramer naar de winnende tijd toegereden. Ja, 153-98 voor Sven Kramer. Dat is het baanrecord hier in Boedapest. Daarmee is hij als enige rijder sneller dan Iets Posma 11 jaar geleden bij het WK. En wat slaat hij hier dan? Gelijk een gat naar Jan Blokhuizen toe. Deze Sven Kramer met die 1-53-98 doet hij dat heel goed. Hij pakt 95 honderdste op Blokhuizen. Maar dat is dus net niet genoeg. Die 1 seconde en die 12 Erben, ja. heeft hij niet weten te overbruggen. Dus Jan Blokhuizen staat nog aan de leiding naar drie afstanden. Maar het gat is wel groot nu. Ik, ik denk dat, dat, dat, dat Svenkraam hier wel heel erg blij is. En ik moet wel zeggen, ze, hij, hij loste die kruising heel erg chic op. En als hij echt gewild had, had hij, had hij ook even gas kunnen geven... en had hij Jan Blokhuizen er gewoon uit kunnen duwen. Dus Blokhuizen verliest dan wel tijd... maar gaat nog steeds aan de leiding in het algemeen klassement... en heeft straks een voorsprong op de 10 kilometer... van 1 seconde en 1200ste op Jan Blokhuizen. Welkom op, Sven op de karsttribune van Max... Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 op Radio 1. Hey, Joop Alberda, de gast heeft naar het schaatsen gekeken. Joop Alberda weet wel, gevierd volleybalcoach in 1996, goud in Atlanta. En nu uh, werkzaam onder andere voor NL Coach. En bijna bij het Schaatsen ook uh, aanwezig geweest. Hè? Uh, ja, het is net misgegaan. Je zou bij de achtervolgingsploeg geloof ik ja. terechtkomen. Ja. ja, het is een uh, langdurig proces geweest met de ja. uh, KNSB om. Uh, te kijken of we gewoon twee keer goud kunnen winnen in Sochi... op een domein waar Nederland ja. heersend moet zijn. En uiteindelijk hebben ze gekozen om het toch intern op te lossen. En ik denk dat dat altijd een betere oplossing is... om het met externe te doen. Um, en hun laatste winst, al volgens de beslissing, viel heeft denk ik de doorslag gegeven... dat ze toen goud en ja. zilver ronden in Trabinski. Voor jou, Vakker. hoor. Ja, want dat was wel iets waarvan ik... Uh, anders was ik dat gesprek ook niet aangegaan. Waarvan ik zei van god, dat... dat dat vind ik een mooi domein. Dat kan ik op grote afstand misschien een kleine bijdrage leveren om te kijken of uh, individuele sporters in teamverband ook iets kunnen doen. En dat het weerbarstig is, dat bewijst ook altijd de atletiek, de 4 keer 100 meter. Iedereen ja. kan hardlopen, maar als ze een stokje over moeten geven, dan blijkt dat soms nog wel eens een het is keer bijna weerbarstig, symbolisch. Hè? Weerbarstig te zijn. <laughs> ja. Ja. Goed. Weet je wat opvalt? Uh, er zijn heel veel Vlaamse programma's die naar de Nederlandse televisie overwaaien. Benidon Bastards, mag ik u kussen? En, en wie weet nog dat Wie is de Mol bijvoorbeeld uit België komt? Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC Handelsblad en van geboorte Belg. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van der Meers, hebt u er een verklaring voor, uh, voor dat succes van Vlaamse series op de Nederlandse televisie? Ja, dat is te verklaren inderdaad. En het dateert al van, van langer dan, uh, dan vandaag. Als je inderdaad ziet uh, wie is de mol, man bij het hond, is uh, ooit een Vlaamse mm -hmm. format van uh, Woestijnvis uh, uh, geweest. Uh, uh, man Liberation Front mag ik u kussen, noem maar op. Uh, een hoop formats die aan het overwaaien zijn. En het zegt denk ik wel iets over de creativiteit van, uh, van de televisie daarin. Uh, met name in, in uh, Vlaanderen waar uh, sinds een jaar of vijftien uh, de, de, de, de beer Tijdens, wat nu de VRT is, was een ongelooflijk slechte zender. We zijn dat allemaal wat vergeten. En midden jaren 90 is daar een directeur gekomen die heel veel creativiteit heeft losgemaakt door een aantal productiehuizen de kans te geven om de, de vleugels uit te slaan en het grootste productiehuis dat daaruit gegroeid is is Woestijnvis. En daaruit is eigenlijk, dat is een school voor televisiecreativiteit ja. geworden. En daar plukt Vlaanderen nu de vruchten van en het feit dat er zoveel formats overwaaien en Nederland is ook uh, hopelijk Nederland. Ja, want binnenkort begint de VPRO hier met zonde van de zendtijd. Dat wordt gewoon de originele versie uit Vlaanderen hier uitgezonden. Uh, het meeste is een uh, succes, um, maar bijvoorbeeld de kennisquiz de slimste mensen ter wereld, werkt er nou weer niet, uh, niet ja, zo goed uit. Ja, de slimste mensen ter wereld is het uh, succesprogramma hier in, uh, in hmm. Vlaanderen. Uh, de jongste zeven, acht jaar uh, um, uh, daar, daar kijken uh, letterlijk meer dan een miljoen Vlamingen per uitzending naar. Als je weet dat er maar 5 miljoen Vlamingen zijn, dat zijn uh, successen die in, uh, in Nederland bijna, bijna niet meer bestaan. Misschien een beetje boer zoekt vrouw uh, speelt een beetje in die categorie. Uh, en dus in, in die zin uh, toont het ook dat je niet één op één de, de, de, de programma's kan, kan overplaatsen. Die uh, slimste mens ter wereld zo'n groot succes is geprobeerd in Nederland op een bepaald moment in de, met de slimste. En is na, na twee seizoenen stopgezet. Uh, en dus daarom is ook de vraag bijvoorbeeld, uh, zonder van de Zendheid, uh, die nu één op één zonder, zonder Nederlandse cast wordt overgezet geplaatst, in welke ja. mate kan dat? Want er is toch een andere humorcultuur, er zijn andere acteurs. Zonne van de zendtijd uh, houdt de gek met een aantal BV's, bekende Vlamingen. Ja, ja, ja. Nou als je niet weet wie die bekende Vlamingen zijn, dat dan is de helpt lastig. Van de grap natuurlijk eraf. Dus dat is wat lastiger. Ja. Zeg, en wie is de Vlaamse John de Mol? Kun, kun je er één aanwijzen? Wel, de Vlaamse John de Mol is ongetwijfeld Wouter van der Houten. Wouter van der Houten is de baas van het productiehuis Woestijnvis. Hij is begonnen als een sportjournalist op de VRT. Hij is dan, oh. heeft Woestijnvis opgericht met twee vrienden. En is nu, niet zo lang geleden, eigenaar geworden van twee televisiezenders. VT4 en VTV. En, en is in die zin echt de, de, de, de succesboy van de jongste 15, 20 jaar televisie in ja, Vlaanderen. Ja. Leuk om te horen. Ik dank u wel, meneer Van der Meers. Graag gedaan. Goedemiddag. Dag. En dan gaan we nu uh, eens kijken uh, wat Ron van Gouwen uh, te melden heeft. Of zullen we eerst even naar uh, Jules van der Wart? Wat uh, is de keuze geworden? De vliegende kiep? Oké, okay, Nou, dan gaan we naar onze vliegende keeper Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Ariaan, hoe vaak zit jij bij de Chinees? <laughs> nou, ik er van nou welke tijdsperk uh, je zit. Maar het gekke is, als ik uh, naar Nederland kom, vooral naar mijn moeder, in Winschoten. Dan het eerste wat ik doe is altijd zeggen, niet gaan eten, we gaan vanavond in Indrapura. En dat is dus dé Chinees van Winschoten, moet je zeggen, 30 jaar. Dat kennen we nu ook, hè? Ja, ik ken ze goed. En uh, dan ga ik er even mee van, uh, hoe ze niks laten maken voor het eten. Dan gaan we even, dat is vijf minuutjes van uh, te voet, dan gaan we een stukje eten. Die Chinees hier, is die anders dan in China? Dat dacht ik wel. Je kunt het eten niet vergelijken. Het is hier een beetje gericht, geschoeid richting onze westerse smaak. En niet wat je in China krijgt. Hoe anders is het daar? Ja, hoe anders is het? Het is natuurlijk heel moeilijk uit te leggen. Het is een kwestie van smaak. Ik zou het echt niet weten. Als ik hier die Baan en Pangang eet. Dat vind je niet in, in principe in, in China. Het gaat heel anders. En, uh, op een heel andere manier, andere sauzen. Dus uh, dat kun je niet vergelijken. Het is wel mooi, hè? begin 2012. Uh, je bent terug in Nederland. En ook bij je moeder. Je bent enig enige kind. Uh, maakt het dat wel eens zwaar als je dan weer trainen bent in zo'n ver land als China? Nee, het is heel erg zwaar. Ik weet gewoon, uh, je bent de enigste. Dus dat wil ook zeggen dat je dus. Uh, van tijd tot tijd moet ik er gewoon zijn. Dat is gewoon die, dan die ik mezelf opleg. En het lukt ook. Ik ben zo vaak als mogelijk dan in Nederland. Als het even kan. Als je Nationaal Helftog getraind was het iets makkelijker natuurlijk. En nu moet je gewoon zoeken naar de momenten. En voor mij is het niet erg dat ik in een vliegtuig stap op vrijdag. Uh, en ik kom maandag terug. Ik bedoel, dat, dat is voor mij heel normaal. Zo dus als je over afstanden spreekt, daar heb ik geen probleem mee. Maar dan zit je daar. Moet je dan toch vaak aan thuis denken? Of kun je dan helemaal richten op het voetbal? Nou, ik weet dat mijn moeder goed verzorgd wordt. Ik heb een aantal hele goede vrienden ook, die er vaak bij de langskomen. Een nicht van mij, die elke dag er is. En ja, mijn moeder wordt 86, uh, woont alleen. Woont heel mooi. Uh, uh, we hebben ervoor gezorgd. En, ik heb het gezien, ze heeft het beste uitzicht van Winschoten. Ja, ja uh, mag het ook een keer. <laughs> maar in elk geval, uh, het, ze doet het erg goed. Is alleen, ja goed, ze heeft avasie. Dat betekent natuurlijk dat je heel moeilijk uit je woorden komt. En uh, maar ze is niet bang. Ik bedoel, ze trekt haar plan. Ze, ze, ze heeft zo'n scootmobiel en is met een 586 nog onderweg. Dus dat betekent, ze is niet bang. Ze, ze, ze gaat de deur uit. Nou, Dan heb je een aantal vrienden die daar uh, opletten. En dan van tijd tot tijd antwoordt ze niet op de telefoon. Ja goed, dan moet ik even mijn vrienden bellen en zeggen ga eens even kijken. Van, dan wordt het wel wat onrustig. Dus maar omdat je weet dat ze een goede hand is en ze, is, ze kan voor zichzelf zorgen en zo. Dan uh, geef het wel een stukje rust, ja. Die rust, die heb je nu ook een beetje, want je bent nu voor een redelijk lange periode in Nederland. Ja, we hebben 19 november de finale gespeeld van de Beker, die hebben we dan gewonnen in China. Oh, gefeliciteerd. Dankjewel. En daarna zijn we, heb ik even gekeken hoe die nieuwe vereniging eruit ziet in zijn accommodatie. Ik zeg, nou, dat ziet er goed uit, kunnen we mee verder. Van, ik verander. En toen ben ik naar Nederland gevlogen, nee, naar Nederland. Eerst naar mijn moeder natuurlijk. Het was hartstikke leuk uh, met oud en nieuw en... Uh, ben dan, uh... dan ga je weer richting China? Uh, voorlopig niet. Voorlopig, ja, 11 januari zitten we in het zuiden. In Cumming, dat noemen ze de, de eeuwige stad van de lente. Altijd 25 graden. Daar... woud heb je daar? Klopt. Dolof. Heb ik gezien. Heb je gezien, Dolof. We ja, ja. bestaat nog altijd. Uitgehouden door het water. Een na, let op 200 meter hoogte. In elk geval, uh, daar zitten we dus met ons trainingskamp. En daarna, de hele maand februari, zitten we in de Turkije. En daarna gaan we terug naar uh, China. En daar zitten we een maand rond Shanghai. Dat is alleen maar bedoeld dat je goede temperaturen hebt uh, om te trainen. Want uh, het ploegje waar ik naartoe ga, dat zit uh, dan nog onder de sneeuw. Dus daar kom ik pas in april. Het tweede gedeelte van het programma, daar wat langer over doorgaan. Over China in de sneeuw. Ja goed, uh, ik zal niet veel zien van de sneeuw. <laughs> Harry Haan en uh, Jules van der Wart. Klassie kijken deze week over drama-series uit binnen- en buitenland. Was er nog wat op tv deze week? Kasten kijken met Ron Vergouwen. Ja, de feestdagen zijn voorbij, dus alle tijd om eens lekker voor de buis te hangen. Maar begin januari zijn veel programma's nog niet terug van het kerstreces. En bij de commerciële houden de adverteerders zich na de dure feestdagen ook altijd even in. Dus daar is het al helemaal rustig. Ja, qua actualiteiten was het enige breaking news deze week een dijkdoorbraak. Dus daar hoefde Pauw en Witteman in de wereldrijd door hun vakantie niet voor te onderbreken. Het gat werd onder meer opgevuld door vijf jaar later. Dit jaar met een paar wel heel ontspannen gesprekken. Goedenavond, mijn gast is Chantal Jansen, musicalster. Eerlijk gezegd, ik weet er eigenlijk helemaal niets van van musical. Oké. Okay. We houden mee op. Ja? Ja. Ja, en bij de vervanger van Matthijs van Nieuwkerk, Frank Evenblij... was er ook al weinig scherp te ontdekken in zijn Evenblij het nieuwe jaar in... Al weten we nu wel waarom hij zo lief is voor zijn gasten. Meneer Nier, ik wil je uh, zeggen dat 2012 nog meer jouw jaar zal worden dan dat 2011. Jaar, 2012. Ja, 2012. Denk je dat in ja, man, nee. Nou weet je dat ik wel eens heb uitgesproken dat ik de nieuwe Yvonier ja, maar wil met worden, een varasaus, maar ja. Met een varasaus. Ja, ja, wat is de varasaus? Nou, ja, ja, dat was natuurlijk ook gebaseerd op het feit dat er altijd over jou gezegd wordt, dat het toch niet kritisch was nee, maar, heerlijk. het oppijpen van heerlijk. de mensen. Oh, man, fantastisch. Ja, het bleef allemaal een beetje vlak bij Jeroen en Frank. Jammer, want volgens mij had er meer in gezeten. Ook het schilder- en babbelprogramma Sterren op het Doek is terug. In de eerste aflevering liet Linda de Mol zich portretteren. En volgens de makers zouden we er nu eens van de echte kant gaan zien. Dit keer geen overdreven gedoe. Zal ik gewoon maar eens even beginnen met het onthullen? Ja, graag. Ja. Oh, wat is die leuk! Oh, die vind ik heel erg leuk. Ik ga naar nummer twee. Ik vind het wel heel erg mooi. Hebben we er nog een? hè? Oh, die vind ik ook leuk. Oh, Wauw. Tja, echt of niet, het werd toch een mooi portret. En we zagen nog een mooie, maar niet geheel waarheidsgetrouwe profielschets... van een andere dame in de nieuwe dramaserie Beatrix, Oranje onder vuur. Hoe, Hoe zou jij er tegenover staan als je al eerder de toon van mij zou kunnen overnemen. Jij maakt jezelf veel te belangrijk. Hij heeft geen idee waar ik al die tijd mee bezig ben geweest. Volgens mij ben ik er wel klaar voor, maar jij nog niet. En scenario-schrijver Thomas Ros had bij zijn eerdere serie over Prins Bernard... een lolliger hoofdpersoon. Dat stond garant voor grappen en grollen. Maar ook deze serie heeft een sterke troef in handen. Namelijk actrice Willeke van Ammerooi. Wat een fantastische tricks, zet ze neer. Maxima. Vat mijn vraag niet verkeerd op. Maar zou jij ook verliefd op hem zijn geworden... als Alexander geen toonopvolger was? U denkt dat ik stiekem een gold digger ben? Nee, ambitieus, dat wel. Ja, mooi. Maar verder was het weer even wachten... tot het echte tv-seizoen weer op stoom komt. En dat biedt eindelijk toch weer eens de kans... aan een aantal mooie buitenlandse series. Voor fans van het jaren 60-sfeertje... in de trend van de grandioze serie Mad Men... is de nieuwe serie van Net 5... Pan Am, een echte aanrader over de belevenissen van jonge stewardessen... in een wereld vol intriges en spionageavonturen. I want to see the world. I'll become a Pan Am stewardess. You don't look like a man is. just got engaged. I don't look like a girl who had to pack fast. It's not you, it's a promise of you. This is all of us. Pack up, let's Buckle up. Adventure calls. <laughs> Maar de publieke omroep zet eindelijk ook weer eens stevig in... op mooie buitenlandse series, zoals afgelopen week... dagelijks Breaking Bad te zien. Over een leraar die door persoonlijke dramas in de drugswereld belandt. En voor actieliefhebbers is sinds zondag Homeland te zien... van de makers van 24. En net als in die serie draait het ook hier... om de wereld van de terrorismebestrijding. Je zei dat je over een Abu Nazir. Ik heb informatie. het. De ze komen. We Wat je, dat is in Virgil. En wie denkt dat wij hier in Nederland zo'n spannende reeks met schieten en explosies niet kunnen maken? Die moet vanaf zaterdag op Nederland 2 maar eens kijken naar de nieuwe Nederlandse dramaserie Lijn 32. De deze week zo actuele term Code Oranje krijgt in die serie een heel andere betekenis. Hein, neem een dagje vrij, man. Ik wil geen dagje vrij, ik ben. Ik wil gewoon mijn werk doen, ik zit in Code Oranje. De jongen en zijn oom stappen nu in de bus. Lijn 32, luister Hein, echt luister nu. Die bus rijdt onder het gerechtsgebouw door en de zwart moet daar vanochtend het getuigen. Vanmiddag werd in een moskee een molotov-cocktail naar binnen gegooid. Dat klopt het daar uit de hand. Ja, een aanrader. Dit was qua actualiteiten een slaapverwekkende periode, maar voor de liefhebbers van mooi drama een absolute topweek. Kastie kijken met Ron Vergouwen. En terugluisteren kan op deperstribune.nl Eerst op Alberdaar Beentelevisie kijken. Nee, ik ben uh, zeer gematigd. Ik uh, heb ooit een van de regels genomen: als coach moet je zo weinig mogelijk passieve recreatie toestaan. Mooi, daar heb je veel tijd over. En je hebt het al druk natuurlijk, dus.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 Dit is Radio 1.